Nieuws van zes uur. Dit is Maart Schreurs met het NOS Journaal. In Washington wordt op Capitol Hill rond deze tijd Mike Pence beëdigd als vicepresident. Daarna is het de beurt aan Donald Trump. Hij legt dan de eet af en is daarmee de 45ste president van de Verenigde Staten. Bij de plechtigheden zijn onder meer Trumps voorganger Obama... en de oud-presidenten Bush Jr. en Clinton. Ook Hillary Clinton, die de verkiezingen in november van Trump verloor, is erbij... In het centrum van Washington vernielden anti-Trump demonstranten ruiten van winkels en gooiden prullenbakken omver. De politie heeft de groep met traangas uit elkaar gehaald. Enkele zijn aangehouden. Reddingswerkers hebben opnieuw overlevenden gevonden in het ingestorte hotel in Italië. Het aantal overlevenden komt daarmee op tien. Het hotel in Farindola werd woensdagavond getroffen door een lawine. In het gebouw waren op dat moment zo'n 30 mensen. In totaal zijn vier doden geborgen. De VVD wil na de verkiezingen op geen enkele manier regeren met de PVV. Ook niet in een gedoogconstructie, zoals in het eerste kabinet Rutte. Dat zei de premier na afloop van de ministerraad. De PVV steunde destijds het kabinet zonder er zelf in te zitten. Rutte zei er opnieuw bij dat hij de PVV-kiezer niet uitsluit... omdat hij die kiezer serieus neemt. Een man van 51, het Helmond, die de belager van zijn dochter heeft mishandeld, wordt beschuldigd van moord of doodslag. Hij nam gisteren het heft in eigen hand nadat zijn dochter online was lastiggevallen door een voormalige tbs'er. De vader was via oproep op internet het adres van de belager te achterhalen. Hij ging er naartoe en viel de man aan. Die raakte daarbij gewond. De vader is aangehouden. Het weer vannacht lichtte tot matige vorst. Morgen het noorden wolkenvelden, in het zuiden opnieuw veel zon. Bij maxima van een graad of 3 boven 0. Zondag is het overal zonnig en weinig verandering in temperatuur. En dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A4 Amsterdam Den Haag per Roelovar een kwartiertje vertraging nog de A16 Breda Rotterdam. tussen Rotterdam-Kralingen-Tebrechseplein, de de 2 kilometer.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 Welkom terug voor het tweede uur Zandvoort draait door. Met om kwart over vijf, kwart over zes, het is al een uur verder, kwart over zes. De Groenteman met een stampotje. En dan natuurlijk het weer voor het komend weekend. Hebben we ook nog, en de kust hebben we ook nog. Dus vol programma en nog een hoop nieuws, maar ook lekker weer. Lekker heb ik weer voor u uitgezocht, heel veel mooie muziek. Ik wens u heel veel plezier. In de vroegte van de morgen Sprak je zachtjes mijn naam En ik wist dat je me zegt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 Near. It was early in the evening She gave all that she could give And I felt her leaving me But I learned how to live when she said She said, I'm ready to close my eyes. Steady in hot taart ik gonna be crossing over to heaven in the great divide. En ik ben klaar om op reis te gaan. Ik heb alles wel gedaan. Pak mijn hand en voer het stromen. De liefde die ik bij me draag.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 24 uur per dag. Dit is de. Classic Concert, het Heemstede Philharmonisch Orkest. 22 januari aanvang om drie uur middags. Het Heemstede Philharmonisch Orkest vierde 2016 zijn 50-jarig jubileum met een aantal spectaculaire concerten. Hiermee bewijst het Philharmonisch Orkest dat het na 50 jaar nog steeds springlevend is. Sinds jaren bestaat de traditie dat het Heemstede Philharmonisch Orkest het concertjaar van de stichting Classic Concert Zandvoort opent. Een traditie die we met dit concert graag voortzetten. Een half uur voor de aanvang van de concerten is de kerk geopend. De kosten 5 euro en de locatie is de Protestantse Kerk, poststraat nummer 1. De website is www.kerkzandvoort.nl. Er is verrekt te veel te zeggen.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 te vluchten, nooit shadows te over zijn. Liefde om je hart te luchten, een oceaan. Alleen van mij, een oceaan. Groenteman! Om het goed, om het goed. Het is de groente die het hem doet. Vandaag in de Groenteman rode uienstap met spekjes. Wat heb je nodig voor 4 personen: 1,25 kg aardappels, zout. 250 gram gerookte spekblokjes. 1 kg rode uien, gehalveerd en in ringen. 2 eetlepels bruine barstetsuiker. 100 ml balsamico-azijn, 100 ml melk en 25 gram boter. Hoe gaan we te werk? Schil de aardappels, barsten en snij ze in stukken van gelijke grootte. Kook ze in een ruime pan met een laag koud water met zout afgedekt in circa 20 minuten gaar. Bak intussen de spekjes in een droge koekenpan. Voeg, zodra ze wat vet hebben losgelaten, de uieringen toe en bak deze 5 minuten mee. Roer de barstensuiker erdoor en blus af met de wasamico-azijn. Laat de uien vervolgens nog 5 tot 10 minuten op laag vuur zakjes scharen. Giet de aardappels af, zet de pan nog even terug op laag vuur... en stoom de aardappels in een halve minuut droog. Voeg de melk en de boter toe, breng aan de kook... zet het vuur uit en stamp de aardappels met een stamper tot een stevige puree. Schep de uien en spekjes erdoor. Eet smakelijk. En we hebben nog een lekkere serveertip... Lekker met een gehaktbal. En we hebben nog een tip. Je kunt voor een Marokkaal steentje 2 tot 3 theelepels kaneel en een fijn gehakte rode peper toevoegen. Eet smakelijk. En je doet er ongeveer, bereidingstijd is ongeveer 30 minuten. Het recept is na te lezen op Facebookpagina Zandvoort Draai Door. Susan Boyle met een perfect day. Misschien is het voor slechtziendheid... op woensdag 25 januari... ook een perfect day... in de Koninklijke Visio in de Bibliotheek van Zandvoort... van 11 tot 2 gratis informatie en advies geven... bij slechtziendheid of blindheid. Tijdens dit inloopspreekuur... kunt u ook allerlei hulpmiddelen... op het gebied van vergroting en verlichting... bij lezen erg belangrijk... mobiliteit, communicatie en verzorging uitproberen. Meer informatie via www.visio.org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 deze vrijdag weer koud begonnen. Maar overal waren het enkel graden vorst. Vanochtend schijnt het zon flink, maar gaandeweg de dag kwam er steeds meer bewolking. Het bleef droog en er waaide een zwakke oostenwind. De temperatuur steeg naar zo'n 2 tot 3 graden boven het vriespunt. Vanavond en in de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft in onze regio droog en het koelt af naar waarde iets onder het vriespunt. Morgen zijn er wolkenvelden, maar soms ook kan het even de zon schijnen. Het blijft droog en het wordt tussen de 1 en de 3 graden. Namorgen blijft het voorlopig vrij koud winterweer met in de nachten lichte vorst. En overdag temperaturen van een graad of 3 boven 0. Al dus Rico Schreuder. ...heeft het politieteam Kennemeland-Kust diverse verkeerscontroles in de regio gehouden. Agenten hebben diverse aanhoudingen verricht. de zulke acties controleert de Hammedad op verkeerswetgeving... ...en als het daar aanleiding toe is, ook op andere wetgeving. <coughs> Sorry. Zoals bekend is er in de werelde periode een stijging van zogeheten high-impact crimes te signaleren... ...en daar wordt door middel van donkere dagen officiepen op gereageerd. In Zandvoort reed het bestuur met een ongeldig rijbewijs. Hij is aangehouden en zal zijn bij de politierentel moeten verantwoorden. Afgelopen zondagnacht werd in Zandvoort drie verdachten aangehouden... in verband met het in het bezit hebben van inbrekerswerktuigen. Ze werden vervolgens overgebracht naar het cellencomplex. De inbrekerswerktuigen werden in beslag genomen... en zal door de afdeling forensische opsporingen worden onderzocht. Maandagnacht troffen agenten in Zandvoort een voertuig aan... waarvan één van de inzittenden nog veertien dagen celstof te goed had... en diverse bekeuringen open had staan. Hij werd direct aangehouden en ingesloten. Na overnachting in het cellencomplex is de man overgebracht... naar de justitiële inrichting.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 you gonna do Ik heb een mensaal, ik heb een mensaal, ik heb een mi ik heb een mensaal, ik heb ik heb een mensaal, ik heb een mensaal, ik heb een 29 januari is het weer zover. Dan is er weer een rommelmarkt in Theater de Krocht. Op deze knusselrommelmarkt, georganiseerd door de exploitant van het theater, is altijd een zeer wisselend aanbod van spullen. Of het nou antiek, of thuis, tuin of zijn, keukenspullen zijn, en er is voor iedereen wel iets te vinden op deze markt. Van 10 uur tot 4 uur is de bar open voor een lekker kopje koffie, thee of een borreltje. Er zijn nog tafels beschikbaar. Bel 06 194 27070 of mail naar Rommelmarkt Zandvoort at gmail.com Vezelslift voor de duinen. In 350 hectare waterleidingduinen is de afgelopen jaren met groot materiaal gewerkt aan natuurherstel. In alle gebieden is gemaaid en is maaisel afgevoerd. Zo is op licht verruigde plekken ruimte gecreëerd voor karakteristieke planten en dieren van grijze duinen. Na het maaien en of rooien is de bodem tot op 10 centimeter geplacht. Vooral op zwaar verruigde plekken en waar vogelkerstbos stond en de voedingrijke toplaag is afgevoerd. Op veel plekken ligt nu weer kalkrijk zand aan de oppervlakte. Een ideaal kiembed voor de duinviooltjes, de grote tijm en rolklaver. Op de locatie Haasveld der Duinen, Poelveld en op de Haasveld zijn gunstige omstandigheden gecreëerd voor vochtige duinvalleien. Er is geplacht en dichtgegroeide stuifkuilen zijn uitgegraven. Op het haasveld zijn naaldbomen verwijderd. Ook zijn hier enkele nieuwe poelen gegraven. Op het grote zwarte veld in het gebied Middenduinen Noord en op de Middenduinen Centraal is de woekerende exoot Amerikaanse vogelkers geheel zonder gif gerooid. Zoals ook in de hele duin. Er is geplacht om onder meer zaden van Amerikaanse vogelkers te verwijderen. Ook populier en gewone esdoren zijn her en der gekapt. Verspreid door het duin is gewerkt aan de herstel van poelen. Randbegroeiing is verwijderd, zodat het water in het voorjaar sneller opwarmt. Dat is gunstig voor de voortplanting van amfibieën en libellen. De poelen zijn gebaggerd, op het Haarsveld zijn enkele nieuwe poelen gegraven. In de middenduin Noord kwamen poelen tevoorschijn die in vogelkersbos waren verdwenen. Op het grote zwarte veld en eiland van Rolvers zijn poelen schoongemaakt om verlanding te voorkomen. Schapen grazen tijdelijk op verruilte graslanden en op plekken waar Amerikaanse vogelkers opnieuw opkwam. Zo is voorkomen dat de duin opnieuw overgroeid raakt. Door de enorme groei van de darmhertenpopulatie is de schaapskudde vanaf herfst 2015 niet meer ingezet.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 Je bent...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 But you see, the winner takes... ...van Zuid-Huiseigenaren, de VVE... ...van het appartementencomplex aan de Karel-Doormanstraat... ...is voor minimaal 115.000 euro opgelicht. Verdachte is de voormalige administrateur... ...van de ECK-vastgoedbeheer uit de Haarlemmerlieden. Dit alles heeft de voorzitter van de VVE, Rob van Zoelen... ...tegenover de Zandvoortse Koran bevestigd. Dat betekent in feite dat de kassa goed als leeg is. Waardoor eventuele kosten aan groot onderhoud door de 37 eigenaren moeten worden opgehoest. De bewoners betalen maandelijks een vast bedrag aan servicekosten... waarvan allerlei onderhoudskosten moeten worden bekostigd. Maar geld daarvoor is er, zo blijkt nu, niet meer. De VVE heeft inmiddels aangifte gedaan wegens verduistering. Dit is de meest moeilijke in de wereld. Sunderland is op on track. 1, 2... Three! And he's done it! Here it comes! And that's a cracker! It's unbelievable! <laughs> Pride question. dellen onderbreken. Maar het is het einde van deze uitzending van Zandvoort eruit Deze vrijdag. Ik wens u een heel prettig weekend. En graag tot volgende week donderdag, want dan ben ik er weer met Zandvoort, met Muziek Boulevard Live. En Hans met zijn vrienden. Ik hoop je dan weer te zien. Ik wens u een heel prettig weekend nogmaals. En het weer ziet er toch wel redelijk gunstig uit.